Dit is les 37 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. In de vorige lessen hebben we over de voltooid tegenwoordige tijd gesproken... en met deze tijd geoefend. In het Spaans zijn er echter meer mogelijkheden... om iets weer te geven dat in het verleden plaatsvond. Die mogelijkheden zullen we in deze en de volgende lessen behandelen. De voltooid tegenwoordige tijd... Zullen we in het vervolg met de Spaanse benaming aangeven? El pretérito perfecto. Verder onderscheidt men in het Spaans. El pretérito definido. En. El pretérito imperfecto. Deze verschillende verleden tijden hebben verschillende vormen en toepassingsregels. Als u een Nederlandse zin in de verleden tijd in het Spaans gaat vertalen, dan moet u steeds, aan de hand van enkele regels, bepalen welke tijd u in het Spaans dient te gebruiken. El pretérito perfecto wordt gebruikt om iets aan te duiden dat plaatsvond in het recente verleden, een verleden dat nog in relatie staat met het heden. Vaak staan dan ook in de zin woorden als Hoy Vandaag Esta mañana Vanmorgen Esta tarde Vanmiddag Esta noche Vannacht Estos días Deze dagen Esta semana Deze week Este mes Deze maand Este año, dit jaar, hasta ahora, tot nu toe, no, nog niet, nunca, nog nooit, enzovoort. Zegt u de volgende zinnen eens na en vergelijk ze met de Nederlandse zinnen. U zult wel zien dat in het Nederlands niet altijd de voltooid tegenwoordigheid wordt gebruikt of gebruikt moet worden als we de pretérito perfecto vertalen. No he estado nunca in Latinoamerica. Ik ben nog nooit in Latijns-Amerika geweest. Ik was nog nooit in Latijns-Amerika. Esta semana mi padre no se ha encontrado bien. Deze week voelde mijn vader zich niet goed. Deze week heeft mijn vader zich niet goed gevoeld. No habéis pagado la cuenta todavía? Hebben jullie de rekening nog niet betaald? Betaalden jullie de rekening nog niet? Los hijos han vuelto tarde de la escuela. De kinderen kwamen laat van school terug. De kinderen zijn laat van school teruggekomen. Este año ha llovido mucho. Dit jaar heeft het veel geregend. Dit jaar regende het veel. We beginnen met het leren van de vormen van de... Pretérito definido. ...van de regelmatige werkwoorden op AR... Zegt u de volgende voorbeelden eens na. Compré. Compré. Ik kocht, ik heb gekocht. Compraste. Compraste. Jij kocht, jij hebt gekocht. Compró. Compró. Hij, zij, u kocht. Hij, zij, u heeft gekocht. Compramos. Compramos. Wij kochten, wij hebben gekocht comprasteis comprasteis jullie kochten jullie hebben gekocht compraron compraron zij kochten u meervoud kocht zij hebben gekocht u meervoud heeft gekocht u hebt het wel gezien de stam van een regelmatig werkwoord op ar krijgt in deze vormen de volgende uitgangen e aste o amos nog een voorbeeld, deze keer van een wederkerend werkwoord. Zeg de volgende persoonsvormen eens na. Me quedé. Me quedé. Ik bleef. Ik ben gebleven. Te quedaste. Te quedaste. Jij bleef. Jij bent gebleven. Se quedó. Se quedó. Hij, zij, u. Bleef. Hij, zij, u, is gebleven. Nos quedamos. Nos quedamos. Wij bleven. Wij zijn gebleven. Os quedasteis. Os quedasteis. Jullie bleven. Jullie zijn gebleven. Se quedaron. Se quedaron. Zij bleven. U, meervoud, bleef. Zij zijn gebleven is gebleven. In de vorige lessen hebben we gesproken over een groep werkwoorden die we werkwoorden met een tweeklank noemen. De vormen van de pretérito definido van deze werkwoorden krijgen echter geen tweeklank. Zegt u eens na? Ik sloot, ik heb gesloten. Jij sloot, jij hebt gesloten. Cerro. Cerro. Hij zij u sloot, hij zij u heeft gesloten. Cerramos, cerramos. Wij sloten, wij hebben gesloten. Cerrasteis, cerrasteis. Jullie sloten, jullie hebben gesloten. Cerraron. cerraron. Zij sloten, u meervoud sloot, zij hebben gesloten. U, meervoud, heeft gesloten. Ten slotte nog een voorbeeld van een wederkerend werkwoord met een tweeklank. Me accosté. Me accosté. Ik ging naar bed. Ik ben naar bed gegaan. Te acostaste. Te acostaste. Jij ging naar bed. Jij bent naar bed gegaan. Se accostou. Se accostou. Hij, zij, U, ging naar bed. Hij, zij, U is naar bed gegaan. Nos acostamos. Nos acostamos. Wij gingen naar bed. Wij zijn naar bed gegaan. Os acostasteis. Os acostasteis. Jullie gingen naar bed. Jullie zijn naar bed gegaan. Se acostaron. Se acostaron. Zij gingen naar bed. U, meervoud, ging naar bed. Zij zijn naar bed gegaan. U, meervoud, is naar bed gegaan. Voordat we deze nieuwe werkwoordsvormen gaan toepassen in een reeks oefeningen, leren we er nog een nieuw woord bij. Het Nederlandse woord gisteren is in het Spaans... Ayer. Zegt u eens na? Ayer. Ayer. Ayer. En dan nu, de toepassing van het geleerde in de praktijk. Geef antwoord op de volgende vragen, werk zoals in het voorbeeld aangegeven. Een voorbeeld. Er staat een vraag... Has visitado a tu hermano? Heb je jouw boer bezocht? Bezocht je jouw boer? U geeft als antwoord. Sí, lo visité ayer. Ja, ik heb hem gisteren bezocht. Ja, ik bezocht hem gisteren. We beginnen meteen. Has mandado la carta? Sí, la mandé ayer. Has lavado el coche? Sí, lo lavé ayer. Has limpiado los zapatos? Sí, los limpié ayer. We gaan nog door met het oefenen. Geef antwoord op de nu volgende vraag. Er staat weer een vraag. Ja ha cambiado los florines, Isabel? Heeft Isabel de guldenzal gewisseld? Wisselde Isabel de guldenzal? Uw antwoord. Sí, los ayer. Ja, ze heeft ze gisteren gewisseld. Ja, zij wisselde ze gisteren. Daar gaan we. ¿Ya ha arreglado los papeles, Pedro? Sí, los arregló ayer. ¿Ya ha alquilado la casa, Elena? Sí, la alquiló ayer. ¿Ya ha cerrado su estanco el señor González? Sí, lo cerró ayer. In de volgende oefening gaat u de onvolledige vraag invullen met het aangegeven werkwoord in de tweede persoon enkelvoud. En u geeft er een antwoord op met het werkwoord in de eerste persoon enkelvoud. Gebruik de vormen van de pretérito definido. Er staat. Hablar. Con quién? U maakt de vraag volledig. Con quien hablaste? Met wie je? Met wie heb je gesproken? Verder staat er... Con el director. U maakt het antwoord volledig. Hablé con el director. Ik sprak met de directeur. Ik heb met de directeur gesproken. En nu aan de slag. Llamar. A quién? A quién llamaste? Al director. Llamé al director. Viajar. ¿Con quién? ¿Con quién viajaste? Con el director. Viajé con el director. Preguntar. ¿A quién lo...? A lo preguntaste? Lo al director. Lo al director. De volgende vragen gaat u invullen met het aangegeven werkwoord in de tweede persoon meervoud. En u formuleert uw antwoorden in de eerste persoon meervoud. Een voorbeeld. Er staat: Almorzar. A qué hora ayer? U maakt de vraag volledig. A qué hora almorzasteis ayer? Hoe laat lunchten jullie gisteren? Hoe laat hebben jullie gisteren geluncht? Verder staat er. A las dos. U maakt het antwoord volledig. Almorzamos a las dos. We lunchten om twee uur. We hebben om twee uur geluncht. Daar gaan we. Despertarse. A qué hora ayer? ¿A qué hora os despertasteis ayer? A las siete. Nos despertamos a las siete. Empezar. ¿A qué hora en el banco ayer? ¿A qué hora empezasteis en el banco ayer? A las ocho. We beginnen om 8 uur. Llegar. A qué hora a casa ayer? A qué hora llegaste a casa ayer? A la una. Llegamos a la una. Ten slotte de laatste oefening met deze lastige vormen. Geef antwoord op de volgende vragen. Werk zoals in het voorbeeld aangegeven. Een voorbeeld. Er staat een zin met een vraag. Ayer nos quedamos en casa. ¿Y los hijos? Gisteren bleven we thuis. En de kinderen? Gisteren zijn we thuis gebleven. En de kinderen? U geeft als antwoord. También se quedaron en casa. Ook bleven ze thuis. Ook zijn ze thuis gebleven. We beginnen met meteen. Ayer miramos la televisión y los hijos también miraron la televisión. Ayer tomamos el tren a las tres y los hijos también tomaron el tren a las tres. Ayer desayunamos tarde y los hijos... We stappen nu over van de regelmatige vormen van de pretérito definido naar de onregelmatige. Er is in het Spaans een groep werkwoorden met onregelmatige vormen. In deze en in de volgende lessen zullen we telkens enkele ervan behandelen. We beginnen met drie werkwoorden, namelijk estar, zijn, zich bevinden, ser, zijn en ir, gaan. Zeg de volgende werkwoordsvormen voor me eens na. Estuve. Estuve. Ik was. Ik ben geweest. Estuviste. Estuviste. Jij was. Jij bent geweest. Estuvo. Estuvo. Hij, zij, u, was. Hij, zij, u, is geweest. Estuvimos. Estuvimos. Wij waren. Wij zijn geweest. Estuvisteis. Estuvisteis. Jullie waren. Jullie zijn geweest. Estuvieron. Estuvieron. Zij waren. U, meervoud, was. Zij zijn geweest. U, meervoud, is geweest. We gaan nu nog enkele onregelmatige vormen van de Leren. Zegt u ze na. Fui. Fui. Ik was. Ik ben geweest. Fuiste. Fuiste. Jij was. Jij bent geweest. Fue. Fue. Hij zei u was. Hij zei u is geweest. Fuimos. Fuimos. Wij waren. Wij zijn geweest. Fuisteis, fuisteis. Jullie waren, jullie zijn geweest. Fuéron, fuéron. Zij waren, u, meervoud, was, zij zijn geweest, u, meervoud, is geweest. Het werkwoord IR heeft in de pretérito definido gelijkluidende vormen. We gaan ze nazeggen. Fui, fui, ik ging, ik ben gegaan. Fuisteis. Jij ging. Jij bent gegaan. Fue, fue, Hij, zij u ging. Hij, zij u is gegaan. Fuimos, fuimos, wij gingen. Wij zijn gegaan. Fuisteis, fuisteis, jullie gingen. Jullie zijn gegaan. Fueron. fueron zij gingen. U, meervoud, ging. Zij zijn gegaan. U, meervoud, is gegaan. En nu weer eens een oefening over de geleerde stof. Vul in de volgende zinnen het werkwoord IR in de juiste vorm van de... Pretérito definido. ...werk zoals in het voorbeeld aangegeven. Een voorbeeld. Er staat... Ayer Anita... ...al museo... ...con quien ella... U maakt de zinnen volledig. Ayer Anita fue al museo. Con quién fue? Gisteren ging Anita naar het museum. Met wie ging ze? Gisteren is Anita naar het museum gegaan. Met wie is ze gegaan? Nu uzelf. Ayer, yo. A la playa. Con quién? tú. Ayer fui a la playa. ¿Con quién fuiste? Ayer, nosotros, al cine. ¿Con quién, vosotros? Ayer fuimos al cine. ¿Con quién fuisteis? Ayer, mis amigos, a la discoteca. ¿Con quién, ellos? Ayer, mis amigos fueron a la discoteca. ¿Con quién fueron? Ayer usted al mercado. ¿Con quién usted? Ayer usted fue al mercado. ¿Con quién fue? We gaan nu eerst weer een aantal nieuwe woorden leren. Zegt u de Spaanse woorden na en controleert telkens uw uitspraak. El año pasado. El año pasado. Het vorige jaar. El mes pasado. El mes pasado. De vorige maand. La semana pasada. La semana pasada. De vorige week. El siglo. El siglo. De eeuw. En el siglo veinte. En el siglo veinte. In de twintigste eeuw. El árabe. El árabe. De arabier. ...apoderarse de, apoderarse de, zich meester maken van, conquistar, conquistar, veroveren, la península ibérica, la península ibérica, het iberisch schiereiland, la guerra mundial, la guerra mundial, de wereldoorlog, let op, In el siglo 20 in de 20ste eeuw. Bij het aangeven van een eeuw gebruikt men in het Spaans de hoofdtelwoorden. Apoderarse en conquistar zijn regelmatige werkwoorden. Nog eens, maar deze keer zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De Arabier. El Arabe. Het vorig jaar. El Año Pasado. Veroveren. Conquistar de eeuw. El siglo. De vorige week. La semana pasada. Het Iberisch schiereiland. La peninsula ibérica. In de twintigste eeuw. En el siglo 20. De wereldoorlog. La guerra mondiale. De vorige maand. El mes pasado. Zich meester maken van. Apoderarse de. Voordat we deze nieuwe woorden in zinnen gaan toepassen, leren we iets over het gebruik van de Spaanse pretérito definido, waarvoor bepaalde toepassingsregels bestaan. Deze tijd wordt gebruikt om een afgesloten handeling aan te geven die in het verleden, dat door een tijdsbarrière gescheiden is van het heden, begon, gebeurde en eindigde. Vaak staan dan ook in de zin woorden zoals ayer, gisteren, la semana pasada, de vorige week. El mes pasado, de vorige maand. El año pasado, het vorige jaar. En el siglo XV, in de 15e eeuw. A del siglo VIII, in het begin van de 8e eeuw en dergelijke. Tot slot gaan we nog een paar nieuwe woorden leren. Zegt u de Spaanse woorden na. La provincia. La provincia. De provincie. El monumento. El monumento. Het monument. La cultura, la cultura, de cultuur, el ejemplo, el ejemplo, het voorbeeld, Arabe, Arabe, arabisch, especialmente, especialmente, in het bijzonder. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Het voorbeeld. El ejemplo.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 Zegt u ze echter een paar keer na, dan komen ze u straks een vertrouwd voor. El Romano. El Romano. De Romein. Romano. Romano. Romeins. El Imperio Romano. El Imperio Romano. Het Romeinse Keizerrijk. El Aqueducto. El aqueducto. El aqueduct. Los visigodos. Los visigodos. De Westgoten. Aparecieron. Aparecieron. Zij verschenen. Influyó. Influyó. Hij beïnvloede. Construido. Construido, gebouwd. El cristiano, el cristiano, de christen. Concentrados, concentrados, geconcentreerd. No tardar en, no tardar en, niet lang wachten met. Largo, largo, lang. La guerra de reconquista. La guerra de reconquista. De heroveringsoorlog. Contra. Contra tegen los reyes católicos. Los reyes católicos. Het katholieke koningspaar. Ultimo. Ultimo. Laatste. Christobal Colón. Christobal Christophorus Columbus. Descubrió. Descubrió. Hij ontdekte. Dit is les 38 van uw cursus, geprogrammeerd levensbaans. We beginnen deze les met het leren van de vormen van de Spaanse pretérito definido, van de regelmatige werkwoorden op er en op ir. Zegt u de volgende voorbeelden eens na. Comí. Comí. Ik at. Ik heb gegeten. Comiste. Comiste. Jij at. Jij hebt gegeten. comió, comió. Hij, zij, u, at. Hij, zij, u, heeft gegeten. Comimos. Comimos. Wij aten. Wij hebben gegeten. Comisteis. Comisteis. Jullie aten. Jullie hebben gegeten. Comieron. Comieron. Zij aten. U, meervoud, at. Zij hebben gegeten. U, meervoud, heeft gegeten. U hebt het wel gezien. De stam van een regelmatig werkwoord op r krijgt in deze vormen de volgende uitgangen: I, iste, yo, imos, istes, ieron. Dezelfde uitganger krijgt eveneens een regelmatig werkwoord op ir. Zegt u weer eens na. Escribí, escribí. Ik schreef. Ik heb geschreven. Escribiste. Escribiste. Jij schreef. Jij hebt geschreven. Escribió. Escribió. Hij, zij, u, schreef. Hij, zij, u, heeft geschreven. Escribimos. Escribimos. Wij schreven. Wij hebben geschreven. Escribisteis. Escribisteis. Jullie schreven. Jullie hebben geschreven. Escribieron. Escribieron. Zij schreven. U, meervoud, schreef. Zij hebben geschreven. U, meervoud, heeft geschreven. Een werkwoord met een tweeklank zal ons geen problemen opleveren. We weten al. Geen tweeklank in de vormen van de pretérito definido. We gaan het zelf proberen met het werkwoord Bolber, zegt u de volgende persoonsvormen direct in het Spaans? Ik ging terug. Ik ben teruggegaan. Volví. Jij ging terug. Jij bent teruggegaan. Volbiste. Hij, zij, u ging terug. Hij, zij, u is teruggegaan. Volvió. Wij gingen terug. Wij zijn teruggegaan. Volvimos. Jullie gingen terug. Jullie zijn teruggegaan. Volvisteis. Zij gingen terug. U, meervoud, ging terug. Zij zijn teruggegaan. U, meervoud, is teruggegaan. Volvieron. En dan nu. De toepassing van het geleerde in de praktijk. Geef antwoord op de volgende vragen. Werk zoals in het voorbeeld aangegeven. Een voorbeeld. Er staat een vraag. Has escrito la carta? Heb je de brief geschreven? U geeft als antwoord. Si, sí, la escribí ayer. Ja, ik heb hem gisteren geschreven. We beginnen meteen. Has recibido el paquete postal? Si, sí. We gaan nog door met het oefenen. Geef antwoord op de nu volgende vraag. Een voorbeeld. Er staat een vraag. Ja, antwoord. salido Pedro. Is Pedro al vertrokken? U antwoordt. Sí, salió ayer. Ja, hij is gisteren vertrokken. ¿Ya ha vuelto tu hermana? Sí, volvió ayer. ¿Ha llovido este mes? Sí, llovió ayer. ¿Ya ha abierto la botella de vino de España Isabel? Sí, la abrió ayer. In de volgende oefening gaat u de onvolledige zin invullen met het aangegeven werkwoord in de eerste persoon meervoud. De nosotros vorm. En u maakt de vraagzin compleet. Er staat. Comer. Ayer. El pescado. U maakt de zin volledig. Ayer comimos el pescado. Gisteren hebben we vis gegeten. Verder staat er. Y tú, qué. U maakt de vraag volledig. Y tú, qué comiste. En jij, wat heb je gegeten? En nu aan de slag. Beber. Ayer. El vino blanco. Ayer bebimos el vino blanco. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué bebiste? Volver. Ayer. A la una. Ayer. Volvimos a la una. ¿Y tú a qué hora? ¿Y tú a qué hora volviste? Vivir en 1950 en Sevilla. En 1950... Vivimos en Sevilla. ¿Y vosotros dónde? ¿Y vosotros dónde vivisteis? Recibir ayer una postal. Ayer recibimos una postal. Y vosotros, qué. Y vosotros, qué recibisteis? Ten slotte de laatste oefening over deze nieuwe stof. Geef antwoord op de volgende vragen. Werk zoals in het voorbeeld aangegeven. Een voorbeeld. Er staat een vraag. Jan salido tus amigos. Zijn jouw vrienden al vertrokken? U antwoord dan. Si, sí, salieron ayer. Ya, se han gisteren vertrokken. Y daar gaan we. ¿Ya han vuelto tus hermanas? Sí, volvieron ayer. ¿Ya han abierto las botellas de vino de España? Sí, las abrieron ayer. ¿Ya han escrito las postales los hijos? Sí, las ayer. We gaan nu de vormen van de pretérito definido leren van twee onregelmatige werkwoorden, namelijk dar, geven, en hacer, doen, maken. Zegt u de volgende persoonsvormen eens na. Die, Die. Ik gaf. Ik heb gegeven. Diste Diste Jij gaf. Jij hebt gegeven. Dio. Dio. Hij, zij u, gaf. Hij, zij u, heeft gegeven. Dimos. Dimos. Wij gaven. Wij hebben gegeven. Distes. Jullie gaven. Jullie hebben gegeven. Dieron, dieron. Zij gaven, u, meervoud, gaf. Zij hebben gegeven, u, meervoud, heeft gegeven. En u het werkwoord? Hacer. Zegt u weer na? Hice, hice. Ik deed, ik heb gedaan. Hiciste, hiciste. Jij deed, jij hebt gedaan. Hizo, hizo, Hij, zij, u, deed. Hij, zij, u, heeft gedaan. Hicimos, hicimos. Wij deden, wij hebben gedaan. Hicisteis, hicisteis. Jullie deden, jullie hebben gedaan. Hicieron, hicieron. Zij deden. U, meervoud, deed. Zij hebben gedaan. U, meervoud, heeft gedaan. Zoals gebruikelijk gaan we het nieuw geleerde oefenen. Maak de volgende zinnen compleet door de juiste vorm van de pretérito definito in te vullen. In het eerste gedeelte van de zin gaat u het werkwoord daar gebruiken. In het tweede Hacer. een voorbeeld. Er staat. Ayer yo, un paseo por la ciudad, pero él no, nada especial. U zegt dan... Ayer yo di un paseo por la ciudad, pero él no hizo nada especial. Gisteren heb ik een wandeling door de stad gemaakt, maar hij heeft niets speciaal gedaan. We beginnen met één. Ayer nosotros dimos un paseo por la ciudad, pero los hijos no hicieron nada especial. Ayer usted dio un paseo por la ciudad, pero yo no hice nada especial. Ayer tú diste un paseo por la ciudad, pero Anita no hizo nada especial. Ayer vosotros disteis un paseo por la ciudad, pero ustedes no hicieron nada especial. Ayer yo di un paseo por la ciudad, pero tú no hiciste nada especial. Ayer nuestros amigos dieron un paseo por la ciudad, pero nosotros no hicimos nada especial. We gaan er nog een paar nieuwe woorden bij leren. Zegt u dus in het Spaans na en controleert telkens weer nauwkeurig uw uitspraak. Nacer. Nacer. Geboren worden. Zijn. Encontrar. Encontrar. Vinden. Ontmoeten. Descubrir. Descubrir. Ontdekken. Vivir. Vivir. Wonen. Leven. El barco. El barco. De boot. Het schip. La juventud. La juventud. De jeugd. El mundo. El mundo. De wereld. La isla. La isla. Het eiland. El rey. El rey. De koning. Ultimo. Ultimo. Laatste. Nacer. De onregelmatige eerste persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd. Nazco. Ik word geboren, wordt nauwelijks gebruikt. En vivir zijn regelmatige werkwoorden. Encontrar is een regelmatig werkwoord met de tweeklank u-e... In enkele persoonsvormen van de tegenwoordigheid. tijd. Het regelmatige werkwoord Descubrir heeft een onregelmatig voltooid deelwoord. Descubierto Ontdekt Ultimo Dat staat vrijwel altijd voor het zelfstandig naamwoord. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De wereld El mundo Laatste Ultimo Vinden, ontmoeten Encontrar. De jeugd. La juventud. De koning. El rey. Het eiland. La isla. Leven. Wonen. Vivir. De boot. Het schip. El barco. Geboren worden. Nacer. Ontdekken. Descubrir. Zoals gebruikelijk gaan we de nieuwe woorden die we zojuist hebben geleerd. Toepassen in zinnen. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans. In welk jaar ben jij geboren en in welk jaar is jouw zuster geboren? In qué año naciste tú y en qué año nació tu hermana? Ik ben in 1950 geboren en zij is drie jaar later geboren. Yo nací en 1950 y ella nació tres años más tarde. Heb je zijn brief al gevonden? ¿Ya has encontrado su carta? Ja, ik vond hem gisteren in de keuken. Sí, la encontré ayer en la cocina. In 1492 ontdekte Columbus de Nieuwe Wereld. In 1492, Colón descubrió el nuevo mundo. Tijdens mijn jeugd woonden we in het noorden van Nederland. Durante mi juventud vivimos en el norte de Holanda. Isabel de Castilla en Fernando de Aragón gaven aan Columbus drie schepen om een reis te maken. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón dieron a Colón tres barcos para hacer un viaje. ¿Cómo fue el nombre del último rey de Holanda? Tijdens sus Columbus un naam a enkele eilanden. Durante sus viajes,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 el camino el camino de weg sin dar la vuelta por, sin dar la vuelta por. zonder een omweg te maken om entra al servicio entra al servicio in dienst treden la idea la idea het idee nu ook nog de uitspraak van een paar aardrijkskundige namen. Genoa Genoa Genoa La India La India Indië El Atlantico El Atlantico De Atlantische Oceaan Las Bahamas Las Bahamas De Bahama's